Dit is Eva de Jong met het NOS-journaal. De Europese Unie heropent de onderhandelingen met Turkije over een EU-lidmaatschap... in ruil voor Turkse steun bij het opvangen en tegenhouden van vluchtelingen uit Syrië. Dat zijn de EU en Turkije vandaag overeengekomen. Eerder was al afgesproken dat Ankara 3 miljard euro krijgt. En daarvoor worden de levensomstandigheden verbeterd van ruim 2 miljoen Syrische vluchtelingen. Daarnaast verbetert Turkije de grensbewaking en worden economische vluchtelingen teruggestuurd. Op het heropenen van de onderhandelingen over een EU-lidmaatschap is heel veel kritiek. Met name vanwege de mensenrechten situatie in Turkije. Voor het weerjaar geldt nog steeds code oranje in de noordelijke provincies vanwege de harde wind. Het KNMI waarschuwt voor zeer zware windstoten tot 120 km per uur. Daar kan het verkeer veel last van hebben. De storm en het hoge water hebben ook gevolgen voor het scheepvaartverkeer. Een aantal bruggen en sluizen kan niet worden bediend. Onder andere enkele sluizen bij IJmuiden en de zeesluis bij Delfzijl zijn gesloten. Dierenartsen geven niet alle gevallen van dierenmishandeling door. Dat blijkt uit een enquête van de faculteit diergeneeskunde... van de Universiteit Utrecht, meldt RTL Nieuws. Ruim 80 van de dierenartsen zegt al eens... een vermoeden van mishandeling of verwaarlozing te hebben. Toch doet maar zo'n 40 daar uiteindelijk iets mee. Volgens beroepsorganisatie van dierenartsen is het soms lastig... om goed vast te stellen of er sprake is van dierenmishandeling. Dierenartsen zijn niet wettelijk verplicht om aangifte te doen... De beroepsorganisatie is tegen zo'n meldplicht... omdat mensen daardoor mogelijk de dierenarts gaan mijden. Het weer onstuimig dus met regen en veel wind, vooral in het noorden en westen. De zuidwestenwind bereikt soms stormkracht... en kan gepaard gaan met windstoten tot 120 km per uur. Later vanavond en vannacht neemt de wind af. Morgen eerst rustig en droog, maar smiddags weer regen en wind. Het blijft zacht met 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Goedavond luisteraars, welkom bij Pistol Radio Show 1130 hier op CFM Zandvoort. Mijn naam is Ben of Eugen, uw gast hier voor de komende 2 uur dit nieuwheids muziekprogramma. Geen nieuwe werkjes in deze aflevering, maar dat maakt niet uit, we hebben wel, wel ontzettend mooie muziek weer. We beginnen met musical Tibetan Singing Bowls and Stones van Danny Becker voor ons eigen Nederlandse label Oriade Music de playlist kan je vinden op peacefulradio.eu. Veel luisterplezier. I'm mm -hmm. Sakre na me, sakre na me, Siri guru crena me na karen ame sakre na Sakre Name Sri Guru De God, <laughs> great. Carei me, sakre.